Uur. Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. In Frankrijk zijn een paar demonstraties op de dag van de arbeid uitgelopen op geweld... Veel mensen zijn nog steeds boos over de verhoging van de pensioenleeftijd daar, zegt correspondent Frank Renoud. In Parijs was het meteen bij het begin van de demonstratie, al vanwege de middag al, al erg onrustig. Er liep een grote groep anticapitalisten aan de kop van de stoet. Die bekogelden de politie, er werd brand gesticht en de agenten schoten daarop met traangas terug. Eén agent moest met brand worden in het ziekenhuis worden opgenomen. In Toulouse werd een politieauto aangevallen door demonstranten. In Nantes raakte iemand gewond door een politiegranaat. In het hele land zijn 12.000 agenten ingezet. Veel Fransen zijn boos dat president Macron de pensioenplannen er doorheen heeft gedrukt. Die pensioenleeftijd gaat nu van 62 naar 64 jaar. Burgemeester Abu Abutaleb van Rotterdam hoopt dat het snel weer rustig wordt in zijn stad. Dit jaar waren er al dik 50 explosies. En dat zijn er meer dan heel vorig jaar. Ook vannacht was het weer raak. De politie komt nu met een oproep aan bewoners. Zorg ervoor dat als je iets opvalt in de straat... als je iets vreemds ziet op de camera of wat dan ook... meld het ons, want wij kunnen daar wat mee. En dat is de enige manier waarop we dit met z'n allen kunnen oplossen. We kunnen het niet alleen. We kunnen heel veel doen, maar we moeten samen. Volgens de politie zijn de aanslagen met de brandbommen... het werk van criminele clubs... Die elkaar aanvallen. Ze hebben ruzie over bijvoorbeeld in beslag genomen partijen drugs. De afgelopen maanden pakte de politie 40 verdachten op... ...en ze denken dat het daar niet bij blijft. Het weer is er nog niet naar, maar op een strand in Kamperland, Zeeland... ...zijn al voorbereidingen genomen voor de zomer. Op het Banjaardstrand zijn de eerste zonnebrandpalen neergezet. Daar kun je, als je op het strand ligt, gratis en voor niks zonnebrandcreme halen... Deze wethouder is er heel blij mee. Hij gaat ervan uit dat het goed werkt. Tenminste, daar is hij voor gezet. Dus het is hier natuurlijk een prachtige plek om te zwemmen en te recreëren. Maar ook een plek waar je weinig kleren aan hebt. En dus gevolg voor huidkanker. Een op de vijf Nederlanders krijgt die vorm van kanker. En in Zeeland komt het met 61 vaker voor dan in de rest van Nederland. Een belangrijke oorzaak is te veel blootstelling aan de zon. Op vier andere stranden in Zeeland komen ook zulke zonnebrandpalen. Het weer, het koelt af met hier en daar wat regen. Vanavond is het droog, morgen bewolkt met later op de dag zon. Het wordt een graad of elf. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer staat nog in de file op de A10 Oost bij Amsterdam... door een ongeluk bij knooppunt Watergraafsmeer op de A1. Op de A10 kost dat je een half uur extra. Verder is het druk op de A9 van Alkmaar naar Diemen... tussen Alsmeer en amsterdam Gaasperdam, Daar is de vertraging een kwartier. En in de Bollestreek heb je nog een half uur tijdverlies... op de N208 van Sassenheim naar Haarlem... tussen Lisse en de aansluiting met de N207... Verder is de A27 nu dicht na een ongeluk bij Hilversum van Utrecht naar Almere. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. Van deze Koningsdag bij Alternative FM. begonnen met The Prophet van Alaska, want dat zijn de makers. En Alaska gaat 17 juni spelen in de van Volendam. Dus voor die mensen die heel erg bijzonder van de muziek van Alaska houden, zou ik daar zeker naartoe gaan, want zo vaak treden ze niet op. En als ze dan optreden, dan doen ze dat meestal in de eigen plaats Volendam dus.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 Want dit is X, beter bekend als Marnix Dorrestein. En een instrumentaal nummer heeft hij uitgebracht. Zo vlak voor mij. En zo heet het eigenlijk ook. I don't Zeg voelt zo fout. Je kijkt even weg. Ik vertrouw op mezelf. Hoe ik praat, doe ik, loop. Ik gedraag, ik geloof uit mijn ogen gefocust. Alleen maar gefocust op je.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 you yeah. yeah.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 Focus mij daarop, ik ben een serieuze jongen Maar dat is voor later, want ik ben daar nog niet Nu heb ik oortjes in, terwijl ik rustig ga naar school fiets. Het gaat nog wel even door, want ik stop niet Ik heb liefde voor muziek, nu zit ik met mijn oortjes op de fiets Dus sorry, ik hoor je even niet Ik heb nu mijn handen van het stuur En ik bounce met mijn lichaam op de fiets. Je moet me laten gaan, alle mensen kijken mij daar aan Want ik ben één met de muziek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 Dus, ja, het voelt langer. ja dat, is, dat is al een maandje of twee terug, denk ik, zo'n beetje. Ja. Maar, eh, even over deze, want eh, op de fiets. Je beschrijft eigenlijk een beetje, min of meer, je leven. Ja, eigenlijk wel. Het is gewoon de dagelijkse routine die er eh, eigenlijk wordt gerept. Uh -huh. Ja. Ja, eh, maar wanneer komt dit erop? Kom en hoe komt het op? Om ja. dit eh, te maken.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 Reggae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 Ja, eindelijk onze nieuwe nummers laten horen. En, uh, Ja, ik ben benieuwd. Ja, uh, samen met uh, Marshall Moses, zeg maar. Dat is onze uh, act uh, die uh, ook meespeelt, zeg maar. Wie, wie zeg je? Wie, wie, Marshall Moses. Marshall Moses.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 een blij gevoel van krijg. Dus, ja. uh, zo eigenlijk meer. Ja. Um, dan verwijzend ook naar nummers als van: ik wil Donna, Samber of Sister Sledge. Ja. Ja. ja. Nou, we gaan, uh, we gaan weer even wat, wat laten horen. Uh, niet zeggende, uh, niet voordat we hebben gezegd: waar zijn jullie te vinden op het wereldwijde web? Uh, ja, via Leids van de Ja. <laughs> ik zit even te denken. wat om. Ja.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 Keep staring in the black. Keep carrying on my back. I can't let go. Take me home.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 Zoveel ogen in de ruimte En ze blijven tot het einde Wil je opgaan in de duister? Je bent altijd in beweging Maar de stemmen vullen leegte Want wat je zoekt Dat weet je niet En nu dans je op tafels bij de gaven. last Zij blijven tot het einde. Wil je opgaan in het duister? Je bent altijd in beweging, maar de stemmen vullen leegte. Want wat je zoekt, dat.